uh, dat zit heel dicht op elkaar. Straks zit daar een uh, 70 centimeter tussen, tussen uh, de geparkeerde auto en, en de fietsstraat. Dus als je dan wegrijdt, dan heb je echt nog wel de tijd om te zien of er wat aankomt. Mm. Uh, dus het is heel, we vinden het echt heel vreemd. We vinden het uh, procesmatig, uh, dat is eigenlijk de kern van ons bezwaar is procesmatig. Het klopt niet. Het is, doet geen recht aan participatie.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 En om dat dan op het laatste moment dan zo te beschadigen... Eh, dan, hè, dan ...dat vraag ik me ook vanuit een, even los van de inhoud... ...ook vanuit een ja, politiek en democratisch oogpunt... ...vraag je dan gewoon af van, van, van ja, waarom doe je dit? En, en wat, wat levert dit nou op? Eh, en nogmaals, de onderbouwing die is er niet eens. Het, het is hogere politiek. Eh, ja, het moet toch echt anders kunnen. En ik zou echt, wij zouden echt wensen dat... Eh,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 een gesprek te voeren hierover. Um, en dat zullen we ook wel met uh, de wethouder doen. Uh, en volgens de op het daarvoor open staat. En dan, um, ja, hoop ik dat het. Uh, dan denk ik dat de, de bureau gaat terugkomen met. Uh, een, nou ja, niet met een advies, van met een inventarisatie, heb ik begrepen. En dat zal uiteindelijk wel weer terug gaan naar de, naar de raad. En, um, nou, kijk, ga uh, in mm het -hmm. inzicht. He, dus dan hebben we misschien wel dit punt uh, goed verkend. Uh, want het was één fractie van in ieder geval belangrijk. En uh, wellicht dat, dat dat toch aanleiding geeft om het... Uh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 En dat is dus eigenlijk simuleren we dan een, in dit voorbeeld dan een GP-weekend. Mm -hmm. Dus uh, wat je zegt, vrij kwalificatie en race, met daartussen dus instructies. Dus een stukje ja, laten we theorie praktijk uh, noemen. En dat duurt dus uh, ongeveer een, uh, een uur. Boek je dat als een, uh, een uur of boek je dat als een arrangement?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 Ja, nu is er in de mediawijsheid een nieuw thema gekomen voor dit jaar. En dat is Samen Sociaal Online. Doen jullie daaraan mee? Ja, ja we zijn dus aangehaakt als zo doen we willen, met hun veel dingen samen.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 ik zal u meer zeggen dan mij. Ik kom wel in Zandvoort, maar... Uh, pluspunt is een, uh, een welbekende sociale speler in Zandvoort. Ja, ja we zitten vaak in locaties. Soms hebben ze echt een eigen locatie, onze, onze ledlocaties, zoals we dan noemen. Maar het kan ook in een locatie van een welzijnsorganisatie of een bank of een bibliotheek uh, zitten. In dit geval dan dus. Uh, ja, in de pluspunt uh, zijn we te vinden ook. Daar kunnen mensen altijd naar binnen lopen. En dan nou ja, kijk je even op onze website zenuweb.nl maken is natuurlijk ook een goed idee. Nou, um, ik denk dat wij een aantal dingen besproken hebben. Jullie zijn zonder winstopmerking inderdaad al heel lang actief. Ja. 150.000 leden en 3.000 vrijwilligers. Nou, dat is ook wel wat. Ja, ja. we zijn wel blij mee en uh, dat we zoveel mensen hebben die ons uh, ondersteunen. De vrijwilligers, uh, ja, zonder hun zouden we ook niet kunnen. Nee, die u jullie ja. ook in het pluspunt aan.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 Van 6 tot 12 jaar. Aanvang is 2 uur en het duurt tot half 4. 21 november kan je nog steeds kijken in het Zandvoortsmuseum Over de tentoonstelling Jan Lammers. Er is ook een lezing afsluitend aan deze tentoonstelling. De lezing duurt ongeveer 2 uur. Informeer of je, je moet opgeven. Anders kom je er misschien niet in. In deze coronatijd. 21 november is er in Theater de Klocht. een voorstelling van Toko Drama. die maar liefst 2.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 Scoppia mi scoppia cuore, live, live, live, night, è un disastro per me scoppia mi scoppia, scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, a far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi